7 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Pauline Krikke treedt af als burgemeester van Den Haag. Dat heeft ze bekendgemaakt in een verklaring. Haar positie was onhoudbaar geworden na een vernietigend rapport over de vonkenregen... tijdens de nieuwjaarsnacht in Scheveningen. Ook viel het college nadat twee wethouders onderzocht werden op verdenking van corruptie. In haar verklaring zei Krikke dat het ontslag haar zwaar valt... en dat ze met hart en ziel burgemeester van Den Haag is geweest...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 Vorig jaar betaalde ING een schikking van 775 miljoen euro aan het OM. Rabobank kreeg een boete van 1 miljoen... en nu loopt er ook een onderzoek tegen ABN AMRO. Ook Triodos is al op de vingers getikt door de toezichthouder, de Nederlandse Bank. In Oostenrijk is het onderzoek naar het bloedbad in Kitsbuul nog steeds bezig. Vanmorgen schoot een man van 25, zijn ex, haar nieuwe vriend... en drie van haar familieleden dood. Hij ging zelf naar de politie. De dader was niet dronken, zeggen Oostenrijkse media... Hij is overgebracht naar Innsbroek en morgen wordt op de Vijf verricht. In het impeachmentonderzoek naar de Amerikaanse president Trump heeft zich een tweede klokkenluider gemeld. De advocaat van de eerste klokkenluider zegt tegen ABC News dat hij nog een cliënt heeft... met informatie uit de eerste hand over de contacten van Trump met de Oekraïnse president Zelensky. Trump zou hem onder druk hebben gezet om een onderzoek te doen naar democraat Joe Biden. Het weer, vanavond is het nog bewolkt met vooral in het zuiden regen. Vannacht wordt het uiteindelijk droog en is er kans op wat nachtvorst. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan een graad of 14 en daarna is het weer wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. In Circus voor.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 En verleiden, jullie gaan eten, ja, heel gelijk. The first radio station with a Michelin Star. Dance, dance radio. is Zat dan nog mijn handen te kijken dit jullie, Ja. Niks meegenomen hier. Nee, niks te knabbelen, nee, nee. Ze gaan even eten. Zijn ze straks weer terug in de show. Ze blijven er even gezellig bij nou. Gaat mijn koffie vooruit. Wat? ...achter deze plaats. What's on your mind, Tony is Ook maakt hij On The Floor. echte een dance-classic knaller. Wat hoor je hier in de show? Waar dan nou? Ik ga het je vertellen. Classics with a capital Z. This is ZAR. With Royal Classic Grooves. Uh. Maar die time tot 9 uur, zar. Dankjewel, van Leeuwen, want hij was hier vanaf 5 uur. De steuning van die Hans, ja, is makkelijker radio maken dan hè? <messchrijpt> <messchrijpt> ze zijn even eten, ze komen straks hier de boel veilig maken nog. <messchrijpt> ze moeten wel een schoenen uit, hoor, ja. <messchrijpt> Straks van die Rimmage en de oog aan stof zagen hier. uniek was het. Hartelijk welkom ook de mensen via Zandvoort, het kanaal van ZFM 106.9. Hartelijk welkom ook vanavond. ook Jullie kunnen reageren via www.dansradio.en Every kingdom had its king. We have Tsar. With his royal classic cruise. Straks ook in het programma een kleine. Voor een leuk feestje aanstaande zaterdag. Mocht je niks in je agenda hebben staan, en je sierlijk willen gaan vervelen. De zaterdagavond hebben wij hier vandaan het alternatief. Ja. Voor al die luisteraars ook in Zandvoort 106.9. Live vanuit Amsterdam op dit ja, dance radio verhaal. Het is wel leuk als ook die mensen hier even wat reacties kunnen plaatsen in your life. Oh, een lekker beetje rekken kwart voor negen. Wat mij betreft elke zondagavond... haas nooit uh, zijn we van niet van de partij op een of andere manier. Ja. Dan moet ik wel zeggen dat je via het kanaal, Deense Radio en de ZFM... haas geen uh, vrijdagen krijgt. Nee, dat zit er niet in. Maar dat geeft, het mag de pret absoluut uh, niet uh, drukken. Let even op als je niks doet op zaterdagavond. Wij hebben hier het ultieme... Alternatief. Het leukste zondagmiddagfeest is weer terug. Zondag 13 oktober, de Schakel 49-reunie. Boogie, Disco, Funk, Electro en Hip hop uit de en etisch. DJ's Eerie B, Joost en Melanie. De voorverkoop is maar 10 euro. Die is verkrijgbaar bij facebook.com/slash schakel49 en hardcopy bij R-Studio George, HRS22, Amsterdam. Vanaf 5 uur bent u van harte welkom bij Sao Paulo, Amsterdam 23, in Amsterdam. Powered by Dance Radio. Inoffensive, urban-like, hip-hop, smooth groove. Bringing the jam back to the dam. This is Dance Radio. je denken, amsterdam weg, wat was dat ook alweer? Nou, ik ga, het je, ik ga het je gewoon vertellen. Mocht je platenliefhebber zijn, dan heb je daar vast en zeker je plaatjes gehad bij Atelos Records Shop. Nou, precies naast de winkel, daar zit de locatie waar het gegeven wordt: een salsa clubje, een mooie dansloer. Niet te groot, gewoon gezellig dus. Eén groot uh, feest, dat kan ik je wel uh, vertellen. En ook op het forum hier een berichtje gekregen van uh, Menno. Menno komt van ZFM Zandvoort. En inderdaad, uh, via www.dansradio.in heeft hij al zijn uh, reactie hier achtergelaten. Welkom, Menno. En vanaf vandaag zijn wij uh, vanuit Amsterdam Dance Radio te beluisteren. Ook in uh, het leuke Zandvoort om afspraken, komen we daar alleen maar mooi weer. Maar ook nu dus... Welkom Menno, bedankt voor je bericht. Wat staat er nog op het programma? Nou, heel simpel: heel veel soul, funk en uh, disco klantjes. Een kwart voor negen, het enige item wat paalrecht overeind staat is de Reggae Classic. Bring in the Jam, back to Amsterdam Radio. For the whole freaking world to hear. All over. Amsterdam Dance Radio. Straks ga ik nog een plaatje doen voor Zim uit Tilburg. Oh, hij is op het forum aanwezig hier. It's the world show. The printing show, show. Het voor hem speciaal voor zijn vader. Een tijdje geleden overleden, en uh, we gaan er even bij stilstaan vanavond. Leuk, plaatje, Dat kan ik je wel vertellen. Maar eerst even deze world famous supreme team en instrumentale uitvoering van Hey DJ. Zijn van zijn vader anderhalf jaar geleden het leven geladen Hij zegt, ik wil er even bij stilstaan Ik heb het er heel erg uh, vaak uh, moeilijk mee. Hij zegt, wil je alsjeblieft nog een plaatje Voor hem doen, nou uh, bij deze Omdat het zo lekker weer was vandaag krijgt hij deze plaat Classic Sunday Oh hell yeah, you guys are playing just awesome music It's awesome Dance Review Ik heb het gaat over de TomTom Tom Club en de Genius of Love. En de telefoon staat rood hier, Vleer, wat doe je? Eens, uh... ja, doe je ja, ja, ja. weet de code niet, hè? Gelukkig. godzijdank. Wat hebben jullie gegeten eigenlijk? Big. big Mac. Ik heb een bak koffie van ze gekregen trouwens. Dat is uh, wel... Uh, vers gemalen koffie uh, van de McDonald's. Zie je niet ver vandaan, dus... Uh, Warm? Nou, ik ben uh, benieuwd trouwens. Classics with a capital Z. This is Zar. With, with Royal Classic Grooves. Follow in kunnen we dit wel gaan doen. Straks een verzoekje ook voor Mark Jonker. Heb ik ook nog uh, via de WhatsApp binnengekregen. Ik ga niemand meer mijn telefoonnummer geven, nee. ga maar all overdag stalken. Terwijl ik rustig in Den Haag zit te genieten van het rood-witte, slechte voetbal. Nu Instant Funk. No stopping. Fat rocket. No stopping. Fat rocket. No stopping. straks bij Remy Jam kan uh, beluisteren. Deze is voor jou, uh, Markie Jonker. Papio. Eens kijken hoe we die uh, volleuws in het rood gekleed oh. door die huiskamer heen kunnen laten. denderen, ja. Er zit hier veters vast. <tieden> Wat heb je nou aan? Kaplaars? Ja. Echt waar? Ja. Je, je komt uit Oostdorp, hè? <tied> Jezus. Ja, oh. is niet normaal. Nee. <tied> Hans, jij komt ook wat hoor, maar ik zie jou gewoon met Nike's. Jij was het die geleverd heeft. Keur, ja, ja. Jij woont in de goede kant. Ja, ja. Jij wordt in de goede kant, ja. Die verleiding is met kaplaars. Nou, jongens, moet je gek worden. ...studio stoelen per jaar. C, twee zenuwen en Zes minuten voor acht. Hartelijk welkom, Zandvoort, ZFM. Amsterdam Dance Radio. Keurig netjes via het World Wide Web. www.danceradio.nl Mocht je wat uh, willen reageren hier al. Misschien een plaatje willen aanvragen als je niet het telefoonnummer hebt voor mij. De rest van het schorm uh, zit mij al uh, zondagochtend vroeg... Uh, Lastig te vallen. Maar ik we wel van ze wel. Als we slapen. En Royal Classics. Nobody else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Czar. Yeah. Nu reizen we nog even Patty Austin. De album Shoot the Moon. Arsh uh, truck.